6 uur, het NOS-journaal, Mark Visser. Goedenavond. sportbonden willen hardere aanpak dopinggebruik. Oud-president Mandela weer uit het ziekenhuis... en prominente PvdA'ers ongelukkig met het kabinetsplan om WW-duur te verkorten. Het weer, het is bewolkt en soms valt er wat sneeuw... met name in de kustgebieden en in het zuidoosten. Morgen blijft het 1 of 2 graden vriezen... en door een stevige noordoostenwind is het voor het gevoel veel kouder... Overwegend bewolkt morgen, maar in het noorden breekt af en toe de zon door. Hier en daar valt nog wel wat lichte sneeuw. Dopinggebruik. Dopinggebruik moet veel harder worden aangepakt. En dat vinden de meeste sportbonden, zo blijkt uit een rondgang van de NOS... onder de sportorganisaties in ons land. Daarbij kan de sport schoner worden door dopingzondaars hun daden te laten opbiechten... vindt ook de Turrenbond. Het geeft ook een belangrijk signaal af, denk ik, naar jonge sporters... En uiteindelijk uh, ja, moeten we het volgens de spelregels met elkaar doen. Uh, en dan helpt het uiteindelijk uh, dat diegenen die uh, wel dopingregels overtreden hebben... dat uiteindelijk uh, gaan bekennen. Het gaat over verder met Herman Ram van de Dopingautoriteit. Goedenavond. Goedenavond. Bent u verrast door de uitkomsten? Nee, ik herken dat wel. In mijn contacten met Bonden is dit inderdaad het algemene beeld. Dus uh, nee, ik was niet verrast. Nou ligt de focus de afgelopen tijd natuurlijk op het wielrennen. Maar welke andere sporten doen net zo hard mee? Of in ieder geval een beetje in die richting? Nou ja, sommige gaan nog iets verder, met name de krachtsporten. Daar is het probleem echt nog wel een, een stuk groter. Um, ja, en vergelijkbaar, dat is op zich, zijn er toch nog wel wat, wat bonden die percentueel een beetje in hetzelfde terechtkomen. Wij hebben elk jaar toch bij ongeveer 15 verschillende bonden hebben wij dopingzaken. In ons onderzoek noemen de bonden het een illusie te denken dat doping ooit uitgeroeid kan worden. Bent u daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Um, het kan zeker nog verder worden teruggebracht. En het, het, het is gelukkig al, al gedaald de afgelopen jaren, maar helemaal nul. Nee, dat lijkt me een illusie. Waar mensen zijn, wordt bedrogen. Precies. En zien sommige bonden zien ook voor u daarin een taak om vaker te controleren. Is dat mogelijk? Als ik meer geld heb wel natuurlijk. Dat is een beetje het probleem. Wij, uh, wij hebben geld voor ongeveer 1800 controles per jaar. en Die moeten wij over alle bonden verdelen. En dan houdt het op een gegeven moment natuurlijk ergens op. Dus ik wil best meer controleren, maar daar zit dan wel een financieel kantje aan. En dat financiële kantje, is dat van de overheid of wordt het door de bonden opgehoest? Het wordt indirect door de bonden opgehoest in de zin dat het lotto geld is waar wij uit controleren. En dat lotto geld wordt verdeeld over de hele sport met allerlei doelen, waaronder natuurlijk de sportbonden. En daar krijg ik een deel van. Stel u heeft dus meer geld, wat zal u dan voorstellen om sporten schoner te maken? Nou... Aan die kant, ik zou zeker meer gericht gaan controleren in een aantal sporten en overigens ook dan wat meer gaan kijken in de lagere niveaus. Wij kijken op dit moment toch vooral aan de, de, de top van de sporten, maar daar zit, daaronder zit soms ook wel een probleem. Ja, daarnaast is er een hele reeks van maatregelen die ik graag wil nemen en waar... Over we ook in gesprek zijn. Kun, um, kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou, het is niet bijvoorbeeld in de Armstrong-staat duidelijk dat alleen maar dopercontroles. dat wisten wij over zo jaren. dat dat onvoldoende is om, om dat soort ingewikkelde zaken boven tafel te krijgen. Dan moet je ook echt re recherchewerk doen eigenlijk. echt onderzoeken naar uh, allerlei systemen en feiten. En dat moeten wij leren en daar moeten we mensen op inzetten. Want in Amerika is er bijvoorbeeld gebeurd bij Armstrong. dat eigenlijk pas toen de recherche erachteraan ging. Uh, toen kwamen pas dingen op tafel. Precies, precies. En het werk wat mijn collega's daar gedaan hebben... dat is het soort werk wat inmiddels ook mondiaal echt de aandacht begint te trekken. En dat willen wij ook graag doen om niet algemene zaken... maar juist ingewikkelde zaken boven tafel te krijgen. Dank u wel, Herman Ram van de Dopingautoriteit. Het dopinggebruik onder wielrenners was jarenlang niet te voorkomen... doordat er geen goede testen waren. Dat zegt oud-voorzitter Verbrugge van de Wielerbond UCI... in een interview met Studio Sport. De komst van het antidopingbureau WADA veranderde daar niets aan. Het was volgens Verbrugge dweilen met de kraan open. De oud-voorzitter zei dat hij al lang twijfels had over de prestaties van Lance Armstrong. Maar dat het bewijs ontbrak. Dat de Amerikaan bij al zijn toeroverwinningen doping gebruikte, noemt Verbrugge een enorme tegenvaller. Er waren natuurlijk in de loop der jaren wel indicaties. Maar ja, er was geen spoortje bewijs. Dus, ik bedoel, er wordt nu alles natuurlijk wordt op een hoop. Je ze, ja, maar toen heeft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 U ziet voorzitter Verbrugge in gesprek met Dione de Graaf. We gaan even naar Vitesse, naar SGD: Twente tegen Vitesse. Richard van der Made. Vitesse leidt met 1-0 door een doelpunt van Wilfried Boni. De topscorer van de Nederlandse Eredivisie 24 heeft hij er nu gemaakt. Twente doet er alles aan om langs zij te komen. Om die belangrijke 1-1 te maken. Heel veel energie gooit het in deze wedstrijd. Veel strijd. Maar het voetbal is nog steeds niet goed genoeg. Het positiespel zie ik ook met een minuut eigenlijk weer wat minder worden. Na een toch wel aardige fase in de eerste helft. En ook rust. Nu is het schilderen voor FC Twente. Zoekt de combinatie aan de linkerkant van het veld. Met Tadic. Die is handig. Wel nou, wordt Tadic weer vrijgesteld in het strafschopgebied. Dit was toch weer een grote kans voor FC Twente om te scoren. Maar de Serviërs schiet toch een meter over bij het doel van Piet Veldhuizen. 78ste minuut. En dit had de gelijkmaker moeten zijn. Zoals FC Twente ook in de eerste helft op voorsprong had moeten komen. Na een 1-op-1 situatie. Willem Jansen versus Piet Veldhuizen. Die de bal nu wegtrapt. Vitesse is nog 11 minuten verwijderd van een overwinning op FC Twente. En daarmee zou het de concurrent uit Twente... Dus van zich afschudden. En dan wordt het verschil tussen deze twee ploegen zeven punten in het voordeel van Vitesse. Dit is het NOS Journaal met Mark Visser. De Zuid-Afrikaanse oud-president Mandela is weer thuis. De regering heeft bekendgemaakt dat Mandela het ziekenhuis heeft verlaten. De 94-jarige Mandela werd gisteren in het ziekenhuis opgenomen. Autoriteiten zeiden toen direct al dat hij een routinebehandeling zou krijgen... en dat er geen reden was voor paniek... In de verklaring zegt de Zuid-Afrikaanse regering dat de onderzoeken zijn afgerond en dat het goed gaat met Mandela. En vorig jaar lag de oud-president drie weken in het ziekenhuis vanwege een longontsteking en galstenen. Mandela kampt al jaren met een zwakke gezondheid. Een Nederlandse bus van Sunweb is afgelopen nacht in het zuiden van Duitsland uitgebrand. De 60 passagiers zijn op tijd de bus uitgekomen, zegt de directeur van Sunweb. Die zag uh, in zijn linkerspiegel een, een vlam uh, aan de achterkant van de bus. En hij heeft op dat moment uh, direct de bus aan de kant gezet en verzocht uh, aan alle passagiers om uh, zo snel mogelijk uh, maar wel rustig de bus te verlaten. En uh, dat is zo gebeurd. Iedereen is achter de vangrail gaan staan en uh, daarna is uh, de brandweer gekomen en heeft uh, de bus verplust. De toeristen kwamen van een wintersportvakantie in Italië. Er kwam al snel vervangend vervoer voor de mensen om ze terug naar huis te brengen. De passagiers waren wel aangeslagen, zegt de directeur. Mensen zijn uh, geschrokken. Het, is, het heeft natuurlijk ook wel impact, uh, zoiets. En Mensen zijn blij uh, dat ze uiteindelijk allemaal uh, heel hard uit die bus zijn gestapt. Maar uh, ja, daar schrik je wel van. Natuurlijk uh, zijn mensen onder de indruk, zeker. De snelweg werd enkele uren afgesloten om de brandweer de ruimte te geven, het vuur te blussen. Alle passagiers zijn inmiddels weer thuis. Prominente leden van de PvdA zijn zeer ongelukkig met het kabinetsplan om de WW-duur te verkorten. PvdA-senator Klaas de Vries en partijvoorzitter Hans Spekman tonen zich vandaag zeer kritisch over dit kabinetsplan. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Nou, waarom nu dit signaal? In de eerste plaats ligt het de Partij van de Arbeid al heel lang zwaar op de maag. Deze maatregel uit het uh, regeerakkoord. Daar komt bij, deze week proberen de sociale partners een akkoord te sluiten... over wat er moet gebeuren in de sfeer van de sociale zekerheid de komende tijd. En de Partij van de Arbeid hoopt dat het korter maken van de WW... dan geheel of gedeeltelijk van tafel kan gaan. Ze hebben altijd al moeite gehad met die maatregel. In, in het laatste kabinet van Balkenende hebben ze zich er nog met succes tegen verzet. Ja, en juist nu de werkloosheid fors oploopt, zijn ze, extra, zijn ze er extra ongelukkig mee. Want veel burgers worden er direct door getroffen. Nou ja, en vandaar dat Eerste Kamerlid Klaas de Vries... vanochtend in het tv-programma Buitenhof zei... dat de maatregel wel op een heel ongelukkig moment komt. Die WW is natuurlijk ook is wel een beetje een rare maatregel... die in ieder geval op een buitengewoon ongelukkig moment komt. Want uh, ik vind zelf toch wel een beetje iets hebben... van het huis staat in brand... En we gaan nou de polisvoorwaarden wat, wat verslechteren. Dat neemt niet weg. Dat drie jaar uitkering, maximaal dan moet je toch wel lang in een bepaald bepaal traject gezeten hebben. Maar dat is wel aan de lange kant. Ja, De huidige WW-periode, maximaal drie jaar, vindt hij dus een beetje aan de lange kant. Maar beperking tot één jaar en dan op bijstandsniveau, zoals nu in het regeerakkoord staat. Dat is volgens de Vries een rare maatregel en een recept voor ongenoegen. Ja, je zegt ze hebben de moeite mee, het ligt zwaar op de maag. Waarom hebben ze dan geaccepteerd dat het in het regieakkoord staat van de huidige coalitie? Want dit klinkt een beetje als de VVD in een zorgtoeslag. Ja, daar lijkt het ook wel een beetje op. Het is een van de prijzen die in dit geval de Partij van de Arbeid heeft betaald voor regeringssamenwerking met de VVD. Net als versoepeling van het ontslagrecht, bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ja, en zo heeft de VVD op andere terreinen moeten slikken, bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek beperken, verder nivelleren van de inkomens. Dat zou dan eerder via die, via die zorgverzekering gaan en nu gaat het via de belasting. Nou, uh, bij de Partij van de Arbeid hebben ze nog niet zoveel rumoer in de achterban als bij de VVD. Maar die ingreep in de WW, die ligt daar toch zwaar op de maag. En dat is wat je nu ziet. Maar proberen ze er ook echt dan onder de maatregel uit te komen? Nee, uh, Hans Spekman, de partijvoorzitter, die onderstreept in het interview... dat de Partij van de Arbeid staat voor zijn handtekening. Uh, partijleider Samsom heeft dat ook al eens eerder gezegd. Maar Spekman zegt, hopelijk wordt de maatregel via de sociale partners afgezwakt. He, de vakbonden zijn er tegen, de werkgevers vinden het niet echt nodig. Er is ook geld voor in het regeerakkoord... Dus uh, ja, hoop doet leven bij de Partij van de Arbeid, maar het is nu even aan de sociale partners. En als die er komende weken uitkomen, dan is dat vervolgens voor kabinet en Kamer iets om serieus rekening mee te houden, vind Spekman. Maar toch kunnen deze uitspraken van Spekman en de Vries misschien de relatie met de VVD verslechteren? Nee hoor, zo'n vaart zal het niet lopen. De, de VVD en de Partij van de Arbeid hebben allebei maatregelen geslikt die ze zelf moeilijk te verteren vinden. En ze geven elkaar de ruimte om dat uit te leggen aan hun achterban. En Mark Rutte deed dat uh, afgelopen week nog op een partijbijeenkomst van de VVD. Ja, en Vries en Spekman doen het nu een keer via de media. Wilco Boom, dankjewel. De grootste banken in de wereld hebben vorig jaar bijna 4% meer uitgegeven... aan salarissen en bonussen dan in 2011. Persbureau Reuters heeft een inventarisatie gemaakt bij de 35 grootste banken... en concludeert dat de loonkosten in een jaar zijn gestegen met 10 miljard euro. Sterkste stijgingen waren bij Danske Bank uit Denemarken en Goldman Sachs. Beide banken kregen tijdens de financiële crisis staatssteun. Veel politici willen de bonuscultuur bij banken aanpakken... omdat die ertoe zou leiden dat bankiers te grote risico's nemen. Lokale politieke partijen krijgen bij de gemeenteraadsverkiezingen geen steun van 50+. Plus. Eerder werd al bekend dat de partij zelf niet meedoet aan de lokale verkiezingen. Volgens het bestuur van 50+, plus is het lastig om samen te werken met de lokale politiek... omdat veel gemeenten meerdere lokale partijen hebben. 50+, plus wil geen onderscheid maken of waardeoordeel uitspreken. Laatste tijd werd de partij van Henk Krol, die volgens de peilingen steeds populairder wordt... geregeld benaderd door lokale partijen om samen mee te doen aan de verkiezingen.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 met de dag daarvoor een drie kilometer in 3 en 358. Uh, ja, dat, uh, dat voel je toch een klein beetje in de benen. Maar dat is niet de de tweede tijd ooit gereden op die al, Dus gewoon uh, super hard. De eindzegen in de wereldbeker ging naar Marit Leenstra... die achtste werd in Heerenveen. Bij de wereldkampioenschappen Short Track... hebben de Nederlandse mannen op de achtervolging genoegen moeten nemen met brons. Niels Kerstholt, Daan Brilsma, Freek van der Wart en Shinky Knecht... finisten als vierde, maar winnaar Zuid-Korea werd gedisqualificeerd. Nederlandse honkballers zijn bij de World Baseball Classic hard onderuit gegaan. In de tweede wedstrijd van de tweede ronde was Japan met 16-4 te sterk. Om de laatste vier te bereiken moet Oranje morgen van Cuba winnen. In de Eredivisie heeft Ajax de koppositie overgenomen van PSV. Amsterdammers wonnen op eigen veld met 3-0 van Pek Zwolle. Terwijl PSV gisteren al een nederlaag leed bij Herenveen. Veel zelfvertrouwen bij Ajax, merkt trainer Frank de Boer. Ja, dat is er zeker. En uh, dat stemt me gerust in ieder geval voor de, de komende wedstrijden. Maar je zal er elke keer keihard voor moeten knokken om dat resultaat te, te halen. En ja, dat, dat zit nu goed bij de spelers. En uh, ja, ik heb er alle vertrouwen in. Feyenoord won met 1-0 bij Rode JC en kwam op gelijke hoogte met PSV. Beiden hebben nu een achterstand van 1 punt op de Amsterdammers. Nou, Vitesse, dat kan ook in de race om het kampioenschap blijven... als wordt gewonnen van FC Twente. De wedstrijd zit in de slotfase. Staat 0-1 voor Vitesse. Doet Twente er alles aan om toch die gelijkmaker te maken? Ja, van Ja, als... absoluut. Twente is de betere ploeg in de tweede helft. En pint Vitesse nu terug op eigen helft. 1-0, e nog steeds de tussenstand door de goal van Wilfried Boni... de Iforiaan, de topscorer ook van de Nederlandse eredivisie. En Twente natuurlijk voor eigen publiek hier in Enschede. Enthousiast spelend met heel veel energie... Veel passie en strijd op jacht naar de gelijkmaker die wel verdiend zou zijn. Zojuist ook bijna de gelijkmaker na een vrije trap van Castanjos bij de tweede paal. Net gemist door twee spelers van Twente. En nu krijgen we aan de rechterkant terwijl de 88ste minuut dichtbij is een corner. Laag en dus weggekopt bij de eerste paal door Dan Mori. Zojuist ingevallen bij Vitesse. Dan is de bal nu aan de rechterkant beland. De voorzet komt en daar plukt Piet Veldhuizen de bal. De doelman van Vitesse die regelmatig aan het tijdrekken is. En speelt met vuur, maar tot nu toe nog geen gele kaart voor de keeper van Vitesse. Nu is het schilder de linksback van Twente in balbezit. Via Ver gaat het terug naar Brama De aanvoerder van Twente en dan is het Ver die de combinatie zoekt met Tadić een aantal keren heel handig, technisch vaardig geweest. En had zojuist een minuut of 5, 6 geleden de kans op de 1-1. Maar ook dat ging niet door. En Twente heeft ook wel een beetje het pech aan zijn kant. Want een minuut of 10, 15 geleden zelfs een doelpunt. dat onterecht vanwege buitenspel werd geannuleerd. Terwijl er nu een gele kaart is voor Brahma. toch wat frustratie na een. Onbezuisde tackle op uh, Ibarra is dat de Ecuadoriaan van uh, Vitesse. Maar er zijn wel weer wat uh, secondenwinst. Want Ibarra blijft natuurlijk gewoon op de grond liggen. Tot uh, ergernis van het uh, Twentse publiek. Dat wil dat uh, Vitesse haast maakt. Want Twente is natuurlijk de partij die zo graag wil scoren. Twente dat vier punten minder heeft op de ranglijst dan Vitesse. En voor de ploeg van uh, Alfred Schreuder die het heeft overgenomen... Twee weken geleden van de vertrokken Steve McLaren... is deze wedstrijd natuurlijk zeer belangrijk... om toch nog een klein beetje blij, bij te blijven. Als Vitesse de wedstrijd wint, wordt het verschil 7 punten. En dan is Twente in elk geval weg voor de titelrace. Nu weer Vitesse aan de linkerkant van het veld. Met Havenaar, paas de bal breed naar Van Anold. Van Anold terug naar Van Ginkel. Van Ginkel, een van de beste spelers aan de kant van Vitesse... zoekt dan Boni. Daar is het druk in het strafschopgebied. Boni is daar nu uit en blijft wel in balbezit. Vrije trap is er voor Twente, de maar er gaat eerst een wissel komen. Een wissel aan de kant van FC Twente. Eens even kijken wie hier gaat. Dat is Leroy Ver die nog heel ver verwijderd is. Van een acceptabele vorm. En voor hem in de ploeg komt dan Sushen. Een vleugelaanvaller. Een jongenspeler die dan nog maar eens de aanval komt versterken bij Twente. Kasia heeft de bal alweer weggekopt. De aanvoerder van Vitesse. Dan is het via Barra nog altijd op de helft van Twente. Alweer balverlies aan de kant van de Arnhemmers. En via Brama weer balbezit dus voor Twente. Nu met Braafheid. Balletje naar de zijkant. Via Schilder. Combinatie aan de linkerkant van het veld. Met Tadic. Die probeert dan weer Schilder te vinden. Die mee naar voren is gegaan. De voorzet van Schilder. En is daar een kopbal? En is daar het doelpunt? Is daar het doelpunt? De bal wordt net voor de lijn weggehaald. Zegt de assistent-scheidrechter. Weer pech voor FC Twente. Jonge jongen, dat kan er nog wel bij. Was die bal niet over de achterlijn? En was die bal niet gewoon de doellijn gepasseerd? Dat is de grote vraag. Maar het gaat allemaal niet door en het blijft dus 1-0. Bal nu weggekopt in het strafschopgebied door Kasia, opgevangen door Schilder in de extra tijd alweer van deze wedstrijd. Wat gaat het toch snel? Hoeveel minuten extra zijn er bijgekomen? Vier in totaal, vier extra minuten nog heeft Twente om iets aan de 1-0 achterstand te doen. Twente dat zo'n zo in zo'n diepe crisis is verzeld geraakt sinds uh, de winterstop. Vijf doelpunten pas gemaakt. Nog geen enkele wedstrijd gewonnen. En dus gaat het uh, niet goed met de ploeg die in 2010 nog kampioen werd van Nederland. Aanval van Vitesse via reis. Combinatie zoeken met Boni. Daar zit Wischerov uh, tussen. Zojuist ingevallen bij Twente. En Prupper speelt de bal dan uh, terug. Ja, sportief denk ik is dat uh, de bedoeling geweest van uh, Prupper naar uh, Michailov omdat daar een overtreding was gemaakt. Kortom, Twente heeft het balbezit. Dat is het belangrijkste. Via schilder wordt de bal naar voren gepompt. Opgevangen door Hulsje. Die dan even kiest om uh, terug te spelen naar een van de verdedigers. Weer gaat de bal hoog richting Castanjos. De bal wordt gekopt door Van Ginkel. Opgevangen door Tadic. En weer weggeroeid door dezelfde Van Ginkel. Die daar heel veel weghaalt bij Vitesse. Via Boni. Die nu één helemaal. Alleen voorin tegenover drie spelers van Twente probeert dat duel te winnen. Dat mislukt in dit geval. En via Braafheid dan nog één keer in de blessure tijd Twente. Twee minuten van de vier zitten erop. Er kan dus nog wel wat gebeuren. iets nu op de rand van het strafselgebied. Dit is de kans. Oh, er gaan twee man eroverheen. Twee man van Twente missen die bal volledig. Dit was de zesde grote kans voor Twente om de 1-1 te maken. Het zit de ploeg uit Enschede ook niet mee. De voorzet vanaf de linkerkant. Van Tadic en dan is het met uh, name Castanjos die de bal daar mist en toch wel de gelijkmaker voor uh, Twente had moeten maken hoor. Ze hebben behoorlijk wat kansen gekregen terwijl ik nog één keer nu in de herhaling op mijn monitor die situatie zie of de bal nu wel of niet over de doellijnen ging. Maar het is toch duidelijk van Anolt die de bal voor de doellijn weghaalt. Dus terecht deze beslissing van de assistent scheidsrechter. En natuurlijk ook van Ruud Bossen, de scheidsrechter op het veld. 90 minuten in de extra tijd. Drie minuten zitten er bijna op. Nog een minuutje te gaan voor Twente. Het is spannend. Het is echt heel spannend in deze extra tijd. Waarin Vitesse nog altijd leidt. Door de goal van Boni die nu aan de bal is. Speelt naar Van Ginkel. Dat mislukt. Balbezit is weer voor Twente. Alle spelers nu op de helft van Vitesse. Bal wordt weggekopt door Kasia in het strafsoepgebied en opgevangen door Rijs, die ook een uh, kans liet liggen om de wedstrijd definitief te beslissen in het voordeel van uh, Vitesse. Nou opnieuw heel erg goed werk van Boni. Rijs werd in kansrijke positie gebracht, maar miste. Nu is het uh, Tadis weer, die een bal uh, in het strafsoepgebied brengt richting Castanjos. Die heeft niet heel erg veel lengte en uh, Mori laat de bal simpel lopen en ook slim lopen voor Veldhuizen die dan natuurlijk weer wat seconde tijd wint. Dus even kijken. 3,5 minuut van de extra tijd Speelt. Ik kijk naar het gezicht van Alfred Schreuder. Die is er niet gerust op. Weet dat Twente hier waarschijnlijk opnieuw gaat verliezen. Net als vorige week op eigen veld. Toen werd het 2-0 tegen Ajax. En nu waarschijnlijk 1-0 tegen Vitesse. Dat bezig is aan een hele imponerende serie weer. Een opleving kent na een wat mindere periode in de maand december. Maar nu toch lijkt het erop de vierde overwinning op rij gaat binnenhalen. Een vrije trap gaan we nog krijgen in de aller, allerlaatste minuut van deze wedstrijd in Enschede. De grolsvesten. Heel zo graag dat de thuisploeg eindelijk weer eens scoort. Want er zijn maar vijf doelpunten gemaakt in 2013. Hulscher legt nu aan voor de vrije trap in de muur. Die bestond uit zes spelers van Vitesse. En nu de uitbraak, de kans op de counter. Via Havenaar gaat het naar Reis. Reis probeert het van hele grote afstand. Omdat Michailov ver uit zijn doel is gekomen. Maar de is snel terug. Rolt de bal dan uit naar Schilder. Maar Bossen vindt het genoeg. En het is dus einde wedstrijd in de Grolsvesten. Wint Vitesse met 1-0 door een doelpunt van Wilfried Boni van FC Twente. Met als gevolg dat het verschil tussen beide ploegen is opgelopen naar 7 punten. Dat Vitesse zich mengt in de titelrace. Op 3 punten komt van Ajax en dat FC Twente definitief is afgehaakt. Dankjewel Richard van der Made. Nog de hoofdpunten. Sportbonden willen hardere aanpak, dopinggebruik. Oud-president Mandela weer uit het ziekenhuis. En prominente PvdA'ers ongelukkig met het kabinetsplan om WW-duur te verkorten. Dat was hem, het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de collega's van de VPRO met Studio Itzerda. Hallo, wij zijn Eelco. En Simone.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 Dat spiegelende water, een bleek zonnetje in het struweel... de oolijke zang van de kleine bruine rietkruiper. Hé, hey, daar sprong een vis boven het water, zag je dat? Als de spanningen mij te hoog oplopen, lieve luistervrienden... het maar al te makkelijk gebeurt in die harde, competitieve sfeer... van een Itzada-redactie... dan vlieg ik mijn achterste derrière graag aan de oever... van een snelle vliet, boerensloot of waterplas. En dan neem ik mijn hengeltje... Sorry mensen, even een nieuw stukje brood aan de draad. Waar is dus een bakje zo, en nu een verme zak. En daar drijft het dobbertje. En daar word ik nou zo rustig van. Vloeibare therapie al, zeg ik het zelf. Wat zegt u? Nee, nee, ik vang nooit wat. Nee, gelukkig niet, zeg. Er zit niet zo'n gemeen scherp haakje aan deze hengel. Want dat is vreet. Waar ziet u mij voor aan? Vissen hebben ook emoties. Ik praat met ze en vertel ze al mijn zorgen en diepste gedachten... en ik voer ze kostelijke visversnaperingen. En als mijn fel oranje dobbertje beweegt... dan weet ik dat er zo'n onderwatervisie lekker aan het genieten is. En hoewel ze meestal niet veel terugzeggen... toch krijg ik het gevoel van intersoortelijk contact. Weet u wat mijn geluk nu helemaal compleet zou maken? Hm? Een klein radiootje met een leuk programma erop... Bijvoorbeeld met die presentator. Hoe heet hij nou ook Zijn sterrenbeeld is vissen... of waterman, geloof ik. Zijn naam? Nee. Marten Minkema. Nee, nee. Sorry, meneer Kok. Mijn sterrenbeeld is... Maar wat doet dat ertoe? Ik geloof er helemaal niet in. We gaan hier uit van wat min of meer voelbaar is. De elementen. Vuur, water, lucht. De aarde. Daar gaat het deze hele maand maart over... bij Studio Itseldaar uw radiogarantie op een bemerkenswaardige kijk op de wereld... en al wat er buiten ligt. Vorige week hadden we het over het uh, oerelement aarde... en nu dus over water. Ja. Hoe vaak heeft u vandaag te maken gehad met water? Douchen, tanden poetsen, thee zetten... natte sneeuw op weg naar het werk... die collega die met consumptie praat... het doortrekken van de wc, de koffiebeker die omvalt... Terug op de natte straten. Het opzetten van de aardappelen. En wanneer stond u eens stil bij dat water? Nou, nu dus. En net als vorige week is de gast Thomas A.P. van Leeuwen. Architectuur- en cultuurhistoricus die de ideeën graag laat stromen. Inspirerend gezelschap. Dag, Thomas. Dag, Marten. Je zit niet naast me, maar in een studio in Parijs. Welkom. Volgens mijn app regent het vandaag in Parijs. Uh, het was gisteren uh, zonneschijn. Dus oh. we zijn allemaal heel mooi bruin geworden. En, en vandaag? vandaag? is het koud. Ja. En je moet uitkijken dat dat water water blijft. En dat het niet gaat bevriezen. Ja. Kun je vandaar door het raam waar je zit de scène zien stromen? <laughs> uh, uh, nee, maar uh, <clears throat> hij is niet ver weg. Niet ver weg. Daar in die scène... Daar is 250 jaar geleden ongeveer het eerste drijvende buitenzwimbad geopend. Hè? Ja, dat was niet niks. Het was een, een enorm groot bad. Uh, zeker 100 meter lang. Het heette de Buin de Ligny. En uh, het was een voormalig schip. Ja. Het had een open bodem. Het stond in direct contact met de rivier. Daar dreven natuurlijk ook allemaal enge dingen in... maar daar hadden ze dan een soort van uh, net gespannen. Maar het was uniek hè, voor die tijd. Uh, nou, er waren wel van deze uh, drijvende zwembaden in Wenen, in de Donau. Maar deze was echt helemaal Frans. En dat idee om uh, te gaan zwemmen en te leren zwemmen... Mm -hmm. dat werd eigenlijk ingegeven door het feit dat de Fransen uh, enorm klop hadden gehad van de Oostenrijkers en dat ze nu echt moeten leren zwemmen... om te zorgen dat ze echte soldaten worden. Ah, dus daarom dat Ja, Dus dit zwembad. heeft alles te maken met de oorlogvoering. We gaan het uitgebreid straks met je hebben over zwembaden. Want je schrijft over de elementen... en hoe we met die elementen omgaan als mensen in onze bebouwde omgeving. En bij ieder element kies je een handvat. En voor water heb je gekozen voor het zwembad. Daar gaan we straks over hebben. Maar eerst... Bij theateropleiding Studio 5 in Amsterdam wordt geacteerd en geïmproviseerd vanuit de vier elementen. Aarde, water, lucht en vuur. Vera Boots geeft les bij Studio 5 en ging op zoek naar de oerelementen in mij, bij mij, uw presentator. Deze week is dat water. Ik ben Vera Boots en ik werk dagelijks met Water, lucht, aarde en vuur. En vandaag zit Martin Minkema bij mij op de bank. Water is het element van het gevoel. Dat is de energie um, die bij je naar binnen komt. Die raakt. die, die uh, Binnenin je iets wakker maakt, iets loswoelt. Dat, dat is het gebied van het water. En dat is een heel ander gebied dan het aardse, het luchtige of het vurige. Want Dan ga je een beetje in de natte sector zitten, hè? het water. De... Ja, ja. ja, ja, ja, ja. Ik kan het wel tegenhouden, maar vaak ook niet. Nee. Ik, mijn, mijn, mijn associatie als ik aan water denk, denk toch, ik denk toch heel erg aan, uh, aan koud. Oh, ik, ik denk juist aan een warme, lekkere bad of... Oh ja? Thailand Ja, zee in het, maar, Toreland, of? ja maar het punt met het warm water in het bad wordt altijd weer koud. Dat is een punt, ik blijf vaak te langer zitten. Oh. <laughs> ja, je mag niet gewoon in je gevoel blijven hangen. Dus nee, ik dat bedoel zo. ik, dan ja, word je ja. vanzelf weer koud. Dus je moet, op een gegeven moment moet je wel je, je genes kennen. Daarin, ja. Natuurlijk, ja. Moet wel, um, uh, maar ja, omdat het ongemerkt gaat vaak. Omdat je ongemerkt vaak een beetje met je voet in het water komt te staan. Tenminste, dat ja. heb ik hoor. Oké. Okay. Oh, dat heb ik. Ja. Ja, ja. ja. Jullie bestaat natuurlijk voor 80% uit water. En je kan versuipen in 5 centimeter water. Dus mm. je kunt verzuipen in je eigen gevoel. Dus um, je moet, het, je moet het wel zeg maar een drainagesysteem bij hebben. Bouw je wel eens dijkjes voor jezelf? Of? Ja, ja. Dat, uh, dat heet al dat gevoel uitschakelen, heet dat? Maar dat vind ik zo raar en ja. okay, Dat, nou, dat ja, het is meteen de sluisdeur helemaal. Ja, dat, vind ik, dat kan ik helemaal niet. Tenminste, dat kan, ik, dat kan ik niet. Dat kan ik niet zo. Maar wel. Uh, proberen iets over heet te leggen of zo. Zo voelt dat dan. Of, iets, iets, iets, uh, of even niet denken. Blijt ontsnappen. Ontsnappen, ja. ja. En de, daar gebruik je je lucht en het vuur natuurlijk ook van. Oh ja, natuurlijk. Zijn ja. gewoon dus ja, dekmantels. Ja. Ah, dus ja. eigenlijk gaat het, gaat het eigenlijk altijd... Door. Of over het gaat, water. Eigenlijk gaat het altijd over het water. Uh, Daar komen we uit vandaan. Ik bedoel, de, de, ja. de, de, de, het, is, het is zelfs de moederschoot, dus 80 ja. uh, Maar het is ook het gevaarlijkste element, hè? Water. Je kunt erin verzuipen. Nou ja, maar je kunt ook verbranden. Oh ja, natuurlijk, en je kunt verpletterd worden ja. door de aarde. Ze zijn alle vier even. Misschien oh. is dit wel voor jou het lucht, gevaarlijkste. Lucht, lucht, lucht is dat jij kunt vallen. Oké. Okay. <laughs> ja. Voor mij het gevaarlijkst. Ja, ja. Ja, nou heb je me. Daar nou heb je me. Ja. Jeetje. Bah. <laughs> maar het is, het is, wel zo dat, dat uh, nee, wat zou ik nu zeggen? Ja, dat, dat, dat, dat mijn dat, mijn, uh, dat mijn, mijn dijk is soms mijn, mijn het uitschakelen van dat wat denken. Dat ik dan op een moment, dat ik dan even probeer niet te denken. En de prijs die ik daarvoor betaal is een verwarring. Nou ja, verwarring. Nu, nu moet ik toch even terug in, terug in de studio. Toch even moeten we de zaak op een rijtje zetten. Uh, Thomas in Parijs, ben je daar? Ik ben er. Ja, voor mij ligt dat geweldige boek al 14 jaar. Een van mijn echt favoriete boeken. Door jou geschreven: De Springboard in de Pond: De Springplank in de Vijver. Een geschiedenis van het privé -zwimbad. Nou. Geweldig boek. Fantastisch. Ja, er zit zoveel in. Laat ik maar met die basisvraag beginnen. Waarom uh, over de geschiedenis van de mensen praten aan de hand van het zwembad? Waarom heb je dit gedaan, geschreven? Nou ja, het was... Kijk, ik, ik ben architectuurhistoricus. Dus ik wil het... Al die elementen, die wil ik op de een of andere manier binden... aan de architectuur. Nou wordt het pas leuk. Ja. En ik heb voor dat water-element heb ik het privézwembad gekozen. En dat vind ik leuk, want het is heel klein en onbeduidend. Het is zelfs een soort anti-architectuur. Het is een heel bescheiden gat in de grond. Zelfs het negatieve van architectuur. Ja, ja. En daar gebeuren dus al die dingen... Daar gebeurt uh, de kennismaking met het water... ook uh, de, uh, het gevoel van engigheid, maar ook de eros en uh, het, de seks natuurlijk. Ik weet niet hoeveel pornofilms er worden opgenomen in privézwembanen... maar dat zullen er zullen heel wat zijn. En tegelijkertijd is het ook een ruimte, een kleine ruimte... Om excursies te maken naar al die gebieden waar jij ook zo dol op bent, als de psychologie en de filosofie van het water en de natuurlijke historie, de evolutiegeschiedenis. Om een paar voorbeelden te, en geven, je, paar voorbeelden ja, te geven. En dan kom je. Paar voorbeelden te geven. dan kom je. Pardon. Ga ik onderbreek Je moet ik nou doen nee, nee, Ik, ik wil, ik wil ja. alleen maar zeggen dat wij wij houden ervan om ontzettend uitvoerig te praten over alles. Ja. Maar dan kan je prachtig terug naar dat hele kleine. Uh, privé privézwembad, wat eigenlijk nauwelijks uh, meer uh, aandacht behoeft... dan te zeggen het is zoveel meter bij zoveel meter en zoveel meter. Begrijp ja. je? Dus het maakt de terugkeer heel makkelijk. En je kan dus heerlijk, heerlijk je verdiepen in alle mogelijke zijpaden. Mag ik even een voorbeeld geven? Je beschrijft bijvoorbeeld uh, de krantenmagnaat Hurst, <laughs> Hoe die zich letterlijk failliet heeft uh, gebouwd aan zwembaden voor zijn liefje... Het, uh, het waterballetdanseresje Marin Davies. Hè? Ja. ja, dat, dat zei, is zei, natuurlijk ja, een van de prachtigste voorbeelden van iemand die ze ruïneert. zijn uh, met, zei, met drie een, een zwembad. Ja, natuurlijk. Dat uh, is zo mooi. Ja. ja. ja. <laughs> Daar, gaat Daar gaat ze. Daar gaat ze. Ja, ja. Zeg, um, maar, uh, ja, maar, maar kijk, uh, je kunt verzuipen in water. Dat is een gevaarlijk, gevaarlijk iets. Als je een zwembad in de achtertuin hebt... moet je altijd uitkijken voor kinderen. Waarom willen we dat nou eigenlijk allemaal in de achtertuin hebben? Tenminste, ik moet niet voor iedereen spreken natuurlijk... maar waarom, is dat zo, waarom willen veel mensen dat? Waarom is dat nou eigenlijk? Wat hebben we met dat water? Met dat zwembad? Nou, ja, dat, is, dat is een interessante theorie. Uh, een evolutietheorie die de uh, aquatic ape wordt genoemd... nadat Alistair Hardy... Een uh, marine biologist in 1929 die theorie naar voren bracht: dat mensen niet kunnen zwemmen. Dat is zeker, dat staat vast. Als je iemand in het water gooit die niet kan zwemmen, dan verzuimt hij. Ja. Dus hij moet het leren. Maar waarom wil hij het dan toch zo graag? Wel, Alistair Hardy heeft gezegd dat de mens, de primaat, mens, ergens in zijn evolutionaire geschiedenis een waterperiode heeft doorgemaakt. Daardoor is hij heel slim geworden, want hij had allemaal waterbeestjes. En zoals je weet, word je daar heel intelligent van. Ja. En toen hij eenmaal zo echt een intelligent, superieur mens was geworden... was hij dat eigenlijk een beetje vergeten. Maar elke keer als hij dat water weer tegenkwam... dan dacht hij, het is wel eng, maar toch op de een of andere manier... Uh, heb ik er weer zin in. En Ernst Heckel, ergens in de 19, laat in de 19e eeuw, die zei dat ieder mens tijdens zijn leven, zijn evolutionaire leven, recapituleert. En dat is daarin, dat is prachtig gezegd. Dus op het moment dat hij in het water is... dan denkt hij, ja, ja dat heb ik eerder meegemaakt. Ja, ja. Dus het, het is een herinnering. Ja, maar hij kan het niet... Hij maar... moet het leren, dus er moet les worden gegeven aan ja. zo iemand. En als hij eenmaal dat kan, ja, dan, dan vindt hij het wel leuk... Uh -huh. En dan vindt hij het niet meer zo eng. Dus wij willen steeds maar terug naar het water. Als mensen. Dat willen we. Ja. Dus dat is het dat eigenlijk. Dat willen we. Dat denk ik, ja. ja. Het is plausibel in ieder geval. Dat is een zijn, mooie we, theorie. Een mooie theorie. Zeker. We, we zijn waterapen. We zijn waterapen. Je schrijft in het boek ook over Johnny Weismuller, hè? over Tarzan. Johnny Weissmuller was een zwemmer. Ja. We, we, we, we, we, we ja, en niet zo'n beetje. Dat is een olympische zwemmer. De man heeft in 1924 heeft hij alle mogelijke records bij elkaar gescharreld. Dus die, dat is wel een man die kon zwemmen. En het gekke is nu... Gekke is nu dat die, die apen waarmee die verkeert... En waar die door opgevoed is in de jungle... Dat waren droge apen. Dat waren apen van de steppen. En die houden helemaal niet van water. Maar hij wil. Die zijn als de dood van water. Ja, ja. Hij wel. Hij was een zwemmer. In het echte leven, was hij ja, zo? Ja, ja, maar. Neem dan iemand die niet kan zwemmen. Zo'n soort zo Arnold Schwarzenegger of zo. Die zou veel beter. Maar ze hebben gekozen voor een zwemmer. En dat is op zichzelf heel interessant. Want dat betekent dat de mensen het gevoel hebben dat ze zo'n zo zo primitieve mens. Zo'n uh, zo nobele wilde. eigenlijk het liefst zien als iemand die kan zwemmen. Ja, ja. Dus die bij de apen, bij de apen woont. En iemand van het water is. Hij was mooi gebouwd. Hij was heel prachtig een mooie slanke man. Hij was geen overdreven uh, spierenman. Hij was, een, was, een, was een, een, een grote man ook. Hij was atletisch aan alle kanten, maar niet overdreven. En dat laat juist zien dat zo'n nobele wilde iemand is... die zo'n beetje lijkt op uh, nou ja, onszelf. zou dus, ik nou zeggen. dus zo is dat beeld ook Hollywoods ingekomen. Hè? Hoe staat het, ja, het nu ja, met ja. onze... Onze, het zit toch altijd in, in ons systeem natuurlijk. Johnny Wijsmoer is al heel lang niet meer. Maar hoe gaat dat nou zich verder ontwikkelen? Hè? In het uh, cultureel bewustzijn? Nou, ja, Nou ja, je vraagt me iets waar ik nou echt heel erg mee bezig ben. Hm. Uh, we zijn met de Amerikaans station ook <laughs> bezig geweest ja. met die geschiedenis. Die vragen zich af, en hoe gaat het nou verder met dat zwemmen? Nou, ik denk dat uh, dat wordt... Dat wordt nou, of het dan nou moeilijk wordt of niet, het wordt anders. Als je naar die zwemmers van nu kijkt, die Olympische zwemmers... Uh, Phelps bijvoorbeeld, uh, uh, maar ook uh, uh, vrouwelijke zwemmers... Uh, zoals, uh, hoe heet ze ook alweer, onze fameuze Nederlandse Comovie uh, ja, ik... Joyo. Dat zijn zwaar gebouwde ja. bovenlichamen. Ja. Ja. En niet beenzwemmers, dat zijn dus armzwemmers. Ah, kijk, onze nu begrijp ik benen het. zijn ja, veel ja. sterker dan onze armen. Dat, dat, dat, dat, dat zijn enorm, dus enorme, enorme kassen, hebben deze, deze ja, zilmastie. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, dat zijn van die, van die rommekers uit Suske en Wiske. En die doen met hun benen helemaal niks. En de vorige keer hebben we gepraat over het been... Ja, als, ja. Eh, zeg maar, het evolutionaire visitekaartje van de mensen. Maar nu is het de borstkast geworden. Mm -hmm. Het dus, ja, um, bizar. Dus het dus de borstkast wordt ontwikkeld. Maar dat zou zeggen. Ja, maar wacht even. In, in zee hebben we alles wat zwemt in de zee, heeft toch een behoorlijke staart nodig. Echt, zeg maar de benen van de zee. Hè? Zonder, zonder ja, flinke dat... staart kom je nog nergens? Dat we hebben onze dat benen toch zo nodig, natuurlijk. zou je zeggen. Ja, dat oh, het is... gaat ja. er weer GELACH <laughs> Dat is zo, maar onze benen zijn veel sterker. Ze zijn tien keer zo sterk als onze armen. Ja, Daarom drijven we het ja. naar onze armen toe? Ja, waarom is dat? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Maar Wat? we zien dat het gebeurt. We zien dat het gebeurt. We zien bijvoorbeeld dat zoiets als de butterfly dus de vlinderslag, ja, ja. die is pas in 1933 bedacht... Ja. dat die daar heel goed bij past bij dat beeld. Ja, ja. Dus Johnny Wijsmuller is eigenlijk vervangen door een spierenkast. En ik heb de indruk dat die spierenkast... dat dat een soort van bolheid is, een soort van opzwelling is... van de moderne mens... En dat het een voorbereiding is op een nieuwe stap in de evolutie. Hé, hey, het is evolutie. Maar, dat, maar dat, vraagt toch, dat, dat vraagt de natuur toch niet van ons? Dat doen we toch helemaal zelf, niet? Nou, dat weet ik niet. Kijk om je heen. Zie dat de mensen alsmaar dikker worden. Ja. Dan denk ik, dat kunnen we tegenhouden. En we kunnen het vervelend vinden. Maar misschien is het wel gewoon een lijn die we moeten volgen. Dat we steeds en boller worden. Misschien is het zo... Ja, ja, ja. We worden steeds... Alles wordt boller. Onze auto's worden boller. Onze koffiezetapparaten worden boller. Alles wordt... raakt opgezwollen. Oh, dus, maar dus eigenlijk, is, eigenlijk, is, eigenlijk is dat... Ja, er moet je de, geen waardeoordeel aan hangen. Moet er helemaal geen waardeoordeel aan hangen. dikker worden dus. Dat is geen punt waarschijnlijk. Het wordt allemaal boller. En dat ze gewoon nou, de, de kant van opgaan. gaan. Dat denk ik. Ik denk nee. dat we weer teruggaan. Dat we weer teruggaan naar het allereerste begin, dat de dieren eh, aan land kwamen... dat de amfibie, als het ware, het eerste wezen was... wat ons leven op aarde ging eh, bewerkstelligen. En daarna, op een bepaald moment, gaan de zoogdieren weer het water in. De zogenaamde zeezoogdieren. We gaan dat weer zijn terug. allemaal van die vette dikkers. Ja, ja. ja. Dat zijn allemaal dat zijn de walvissen en de dolfijnen en de, en de robben. En ja. dat zijn allemaal vette, vette beesten. Dus zij, maar het zijn wel lopende beesten geweest. Dus daar gaan de mensen ook naartoe. Ach, en, en, en wat is dan de volgende stap daarna weer? Want... Nou, dan beginnen we weer helemaal overnieuw. Dan komen de amfibieën weer op het land enzovoort enzovoort. Ik hoor ik de regisseur al, nu zeggen aan de andere kant het... van het raam. En mijn MacBook dan? En mijn, en mijn, en mijn iPad dan? Maar goed, uh, ik zeg nu tegen de regisseur, ik heb net. Het nieuws gehoord dat er ook uh, MacBooks worden of in ieder geval die iPad-achtige dingen worden gemaakt die waterdicht zijn tegenwoordig. Dat is niet nieuws. <laughs> dus, <laughs> die nemen we gewoon mee, het water in. Maar ja, in feite is het regressie natuurlijk, hè? of niet? Of, of, of is dat een zware belediging voor het waterleven? Ja, het is hm? een regressie. Ja. Het is de het, het, het, het terug-evolutie. Het terug ja, de terug-evolutie, dat is een goed. Ja. Zeg dat een schitterende boek, is toch wel te krijgen: hè? een springboard in de pont hè, van jou hè. Van Thomas, A.P. Nou, van Leeuwen. Ja, het, Toch? Natuurlijk, het, het, het het we hebben alles tweedehands nou, hè? Nee, Ook in de tijd van crisis. Ik denk dat het niet ik het echt nieuw gedrukt. dat is jammer. Ik meen dat ik ergens te koop zag staan dat uit, uit voorraad. Maar dat. Uh, dat dat, dat, dat, dat zal bekeken moeten worden uh, zeg op internet bij de tweedehands boeken. Het is echt een fantastisch boek. Ook uh, ja, over koning Ludwig bijvoorbeeld. Hè, met, zijn, uh, met zijn grotten waarin hij in een, uh, een bootje, in een, uh, een zwanenbootje rond rond. Uh, Ontvaarden, ontvoer. Nou, Thomas, bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week. Dan, ja, wat dan doen we over? volgende week? Ja, uh, wat was het nou? Lucht, geloof ik. Lucht. lucht. Tot dan. We gaan Goed. lucht doen. Ja. Oh, en Martin, ja, nog ja, één ja, ding. Ja, ja. Heb, heb je nog een halve minuut? Nou. Je begon net, je begon net met de Baan de Ligny. Er is een nieuw zwembad in Parijs, in de Seine. Ja, en nee. dat is uh, de uh, piscine Josephine Baker. Niet ver hier vandaan. En dat is een kleiner bad dan het Bain de Ligny. Het, uh, het heeft twee ba bassins. Eentje om een beetje in te zwemmen, de andere voor kinderen om te poedelen. En, dat is ook aardig, de eerste regel bij binnenkomst van het bad is: het is toegankelijk voor gehandicapten. Nou, kijk. Dus, uh, uh, juist, en, en daarmee wil je zeggen? Nou, daar had het net over die hele dikke oh, mensen. Oh, ja. Dus ik dacht. misschien is het wel zo dat de obese mens daar zeer welkom is. en dat hij vast kan oefenen. voor de terug-evolutie waar we mee bezig zijn. Thomas, bedankt voor deze extra uitleg. Ik weet trouwens ook van een, open, van een, open, van een, van een zwembad. in de, in de, in de Spree, geloof ik, in Berlijn. Als je mensen vraagt om iemand te noemen die over water kon lopen. iets heel anders nu dus. dan komt er één naam naar boven: Jezus Christus. Lees Matthäus 14 daar maar op naar. Maar in het Friese Terzwispol woont ook een man die over water kan lopen. Dat is zelfs vastgelegd op film. Zijn naam is Hans Baron en die kreeg bezoek van team Itserda. <tieden> 1964. Enige tijd geleden heeft de Fries Pieter Mulder een nogal opzienbarende uitvinding gedaan. Mulder die kwam hier op een keer en die zei ik wil lopen op het water. Nou, ik maak dus boten en zo en dat was Net iets voor mij om het te maken. Dat zegt timmerman-botenbouwer Hans Baron, die zelf op de houten waterschoenen goed uit de voeten kan. Ik ben Hans Baron. Ja, ik kan op het water lopen. Echt op het water lopen. Het wil heel veel mensen niet geloven, maar uh, ja, het is wel zo. Bij de brug over de nieuwe vaart in zijn woonplaats Terwispel... moet ook deze watertoerist bruggeld betalen. Hoe het begonnen is, er was een boer in Lippenhuizen, die kende ik heel goed. En het was op een avond, toen kwam hij bij ons. Hij zei, ik heb het uitgevonden, maar wat het is, dat moet jij klaarmaken. En hij zei, dat zijn grote klompen, daar moet jij er ook mee lopen op het water, want ik kan niet zwemmen. Nou ja, ik kom er even mee naar binnen, dan uh, gaan we even kijken. En toen uh, liet hij mij een tekeningetje zien. En ik ging even wat berekenen. Ik zei: Nee, maar uh, die zijn te klein, want dan uh, zink Want hij was een hele valse man. Maar ik zink zelfs al een baksteen als ik daarin ga staan. Nou, dan moet je maar zeggen hoe groot het uh, wordt en zo. Nou, ik zei: Ik zal het wel berekenen en dan uh, zeg ik het wel. Dan kunnen we, wat mij betreft, wel verder gaan. Geen probleem. Nou, dat heb ik dus ook gedaan en uh, toen heb ik ze gemaakt. Twee van die grote schoenen. En uh, ja, daar kon je dan mee op het water lopen. Maar ja, de eerste keer van het proberen ging ik er, ja, op een kop in het water. Want het is namelijk zo, als je met. Uh, want ze zijn een beetje langer dan normale schoenen, natuurlijk. Ja, vrij veel langer. Ja, als je daar instapt. En je gaat lopen, als je loopt, dan moet je de ene voet vooruit en, de, en dan de andere vooruit. Maar als je de andere vooruit zette, dan ging de eerste voet eigenlijk weer wat terug. Dat ging tegen elkaar in, daar kun je echt niet mee lopen, dat gaat helemaal niet. Tenzij je iets hebt om je vooruit te duwen, hè? net zoals als, als, als skiën. Dat was de bedoeling niet. Toen hebben we wat gemaakt wat eronder kon, eh, met klepjes dus. Dus als je die ene voet vooruit zette, dan uh, hield dat, klepje, dat andere klepje hield het tegen dus. En zo kon je dus vooruit gaan. Nou, dat uh, ging eerst niet helemaal goed. Toen hebben we nog geleiders erop gezet dat ze niet te ver uit elkaar gingen. Want anders dan, ja, dan gingen de benen uit elkaar, ging je er ook in. Nou, uh, we hebben dat helemaal uh, klaargemaakt dat het heel goed, uh, heel goed ging dus. De lengte is uh, zeg maar ongeveer 2 meter. Ze zijn breed 30 centimeter en ze zijn hoog 15 centimeter. Op de vraag of dat lopen over het water gevaarlijk is, antwoordt Hans Baron. Het is net zoals met varen. je moet kunnen zwemmen. Dat is eigenlijk zo, als je je op water begeeft, dan moet je kunnen zwemmen. En dat met deze dingen zo Ik uh, ben als eerste dus... Ik weet niet of er ooit iemand later is, dat ook nog heeft gedaan. Onder de IJsselbrug bij kampen doorgegaan Gelopen op die dingen, ja. Maar er moeten ook wel mensen die op een boot zitten... die moeten ook raar hebben opgekeken. Ja, dat klopt. Want we gingen dus al naar het wijde water. En je hebt hier dus uh, bij Drachten, uh, de Veenhoor, heb je de, de weide E. En dan liep ik op het water en dan uh, kwam er een, een kruis aan. Ik weet het best, het was op een zondag dus... En uh, dan, uh, hey, dan, dan loopt er een man, zo lijkt het wel. En dan voeren ze om me heen. Ze vonden het maar heel vreemd dat er iemand liep op het water. Of er in de uitvinding van Pieter Mulder enige toekomst zit, is nog de vraag. Maar Hans Baron steekt er in ieder geval rustig een meer mee over. Ze hadden van die uh, BK-fabriek, die staat in Kampen, ik weet niet of het nog zo is. Maar hadden ze belangstelling om uh, nou ja, dat eigenlijk in, uh, uh, te maken... Maar er is niks geworden, want ik was timmerman en ik had heel weinig tijd. En uh, Dus uh, we zijn ermee opgehouden. Ik kon die tijd er allemaal niet in besteden. Maar, maar ze hadden wel belangstelling bij die BK-fabriek. En toen zijn we nog een keer weer heen geweest. Want dan wilden zij het ook proberen. Maar er is maar één die het geprobeerd heeft. Want uh, we lagen er bij een meertje eigenlijk. En uh, ik stap in die klompen en ik loop zo weg. Maar ik, ik had heel veel ervaring... Maar een van die mannen, van, van die directeuren, ja, die kon dat ook wel. Hij uh, stapte erin en uh, de voet in de ander en toen zei je omvallen. Iemand die ving hem op, anders had hij erin gelegen. En ergens achteraf vind ik het jammer dat we niet meer doorgegaan zijn. Maar goed, uh, ja, ik, ik had het zo druk. Want naast het werk bij de baas had ik zelf nog werkzaamheden. Ja, we hebben er hele mooie dingen meegemaakt. Ja, we gaan meteen door. Marcel Wernand is marine uh, opticus en kijkt naar de kleuren van de zee. Studio Itzada sprak met hem. Hij werkt aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek op Tessel. Ik was op een conferentie in Australië, ik denk al tien jaar terug. En daar zit een, een Nederlander, die was in de 50 jaren daar. Die was geëmigreerd, die was groenteman geworden daar. Daar kom ik binnen... En ik begin in het Nederlands en die man zegt heel wel, ben je Nederlander? Ja, ik zeg ben Nederlander. Hij zei, wat doe je hier? Ik zeg nou, ik, we komen van een conferentie. Conferentie? Wat? Hij zegt wat van conferentie? Ik zeg nou, we kijken naar de kleur van de zee. Nou, ik denk dat die man zijn hele bovengebit eruit kwam, want die begreep er echt niets van dat wij betaald kregen, dat we onderzoek deden naar de kleur van de zee en dat er ook nog 350 mensen kwamen. Maar goed, het, uiteindelijk, om een uur of zeven heeft hij getrakteerd, hij nam uit eten, dus we hebben nog daar wel over kunnen lachen en dat blijft nog steeds bij dat mensen zeggen, ja, maar je zit de kleur van de zee, kan je daar van eten? Ik bedoel, je dan je... Ja, verdien je dat ook al 34 jaar, dus ja. Yes. Begin even bij het begin. Uh, ja, daar moeten we helemaal naar 1600 terug. Want daar ben ik ooit begonnen. <tot opere clock> Mijn interesse voor de kleur van de zee was... wat deed men vroeger met die kleur van de zee? Hadden mensen daar interesse voor? Nou, tot publicaties vanaf 1600 ongeveer. Daar vond ik in dat ze toen de kleur gebruikten om te navigeren. Later werd de kleur van de zee veranderingen, bijvoorbeeld van blauw naar groen, uh, werd geïnterpreteerd veel voedsel, dus veel vis aanwezig. Bijvoorbeeld toen walvissen. Dus dan gingen ze naar groene zeeën. En dan wisten ze dat ze daar veel vis konden verwachten of, of veel walvis konden verwachten. En pas zeg maar rond de 18e eeuw toen kregen mensen een beetje het idee van ja, waarom is dat water blauw. Waarom is water groen? Er waren mensen die gingen die kleur bestuderen van waarom het water blauw is, of wat voor een kleur. Daar werd een, een pijp gemaakt van twee meter hoog. Die werd volgedaan met water. En er werd er op de bodem een stukje koraal neergeduveld. dat is mooi wit. En dan keken ze wat die kleur was. Boven water zag dat koraal er blauw uit. En dan gingen ze onderin kijken, daar hadden ze een venstertje gemaakt. Keken ze naar hetzelfde koraal. Ja, daar was het dan weer wittig. En wat ook leuk was, vroeger werden er ook allerlei keteltjes, borden enzovoort, Sinusappels we werden in het water gelaten en dan werd er gekeken van verkleuren die vruchten. En dat gebeurde, een die werd bijvoorbeeld gelig in plaats van oranje. Dus dat was wel heel leuk. Dus al dat soort oude uh, metingen die ze deden was in het algemeen uit nieuwsgierigheid gedreven. Toen kwam ik bij het artikel van Forel uit uh, 1892... En daar beschrijft hij de schaal die hij wil presenteren om op een gemakkelijke manier die kleur van de zee vast te leggen. En waarom deed hij dat nou? Hij wilde kijken naar veranderingen. Bijvoorbeeld seizoenvariatie. Als hij daar bijvoorbeeld bij het meer van Genève stond, blijft dat meer hetzelfde. Komt er meer voeding in, komt er meer water van de bergen in die voedingsstoffen meebrengen. Dan wordt het water groener en hij wilde een instrument hebben dat hij dus niet zelf hoefde op te schrijven. Het water is blauwe groen. Maar hij wilde dat ook een, een nummer geven. Hij wilde ook een, een preciezere indicatie kunnen geven. En daarvoor heeft hij die schaal ontwikkeld. Hij heeft als het ware, zeg maar, elk riviertje... En, en, en andere wetenschappers de kans gegeven om datzelfde te doen. Elk riviertje en meer heeft hij een kleurenindicatie gegeven. En dat kan een getalletje zijn. Het meer heeft de kleur 2 of 3 Forel op de forel-oele-index, op de schaal, zeg maar. Kijk, hier heb je dat figuur. En wat ik hier nou heb gedaan, bijvoorbeeld voor dat Atlantische oceaan, heb ik gekeken naar alle data die verzameld is. En uit die data heb ik gekeken wat is nou de kleur van de zee over 100 jaar. Blijft die hetzelfde? Verandert die? Wordt die groener? Heeft het klimaat er wat mee te maken? Het is gewoon oude nou, oude, uh, oude gegevens doorgespeeld. Ja. Dus die van die forel Oele die zeg maar 1892 op de markt kwam. Uh, toen zijn ze gaan meten en ik heb zo'n nou, ik denk 250.000 van die metingen verzameld. En ik heb zelf nog een heleboel uit scheepsjournalen en uh, logboeken gehaald. Die heb ik zelf gedigitaliseerd. Tering. Ja, dat kan je rustig zeggen, want dat was geen, geen prettig werk. Dat moet met handje. En sommige kaarten heb ik gebruikt, want die waren allemaal te lezen. Maar goed, ik ben erin geslaagd na uh, vele jaren. En wat je hier ziet... Daar zie je dat de Atlantische Oceaan groener wordt. Meer chlorofiel. Dus er zitten hier... in ieder geval meer plantjes in. Er dus. zitten veel meer plantjes ja. in. Maar goed, dat is maar de Atlantische waarom? Oceaan. Maar daar zie je weer dat de Pacific, de Noord-Pacific, wordt blauwer. Hoe komt dat? Ja. Als die nou ook groener had geworden, dan hadden we iets mondiaals kunnen bedenken. De klimaatverandering, stijging in temperatuur. Maar in dit geval is dat absoluut niet zo. Maar goed, dit zijn de eerste resultaten. En wat zo belangrijk is, dat we dus heel zuinig moeten zijn op, op oude data. Want ik bedoel, daar kunnen we niet tegen op met, met modellen om, om oude data zeg maar, te gaan simuleren of te gaan herberekenen. Nee, niet, niet, niet gemodelleerd terugkijken in de tijd, maar echt Echt, precies. Ja. Vroeger observeerde men veel meer. Nu kan je bij wijze van spreken kleuronderzoek doen. Wat we nu met de satellieten doen. En wat we met hyperspectrale radiometers doen. En dan weet je geen eens de kleur. Maar je weet wel zeg maar, de amplitude of de hoogte van het signaal bij een aantal nanometers. Laten we zeggen 400 nanometer. Dat is de golflengte van blauw licht. En dat... Oh, ja, dat echt interesseert. echt kijken. Echt kijken, precies. Want ik denk als mensen hier zeg maar, vanaf de Helder de pont overgaan. Naar Tessel toe. Die, die interesseert ze toch geen moer wat die kleur van het water is. Die, die, die kijkt hoe snel ze over zijn en, en die kijkt eens of er schepen zijn. Ik denk dat niemand echt naar die kleur kijkt. En ik ben bij een gletsjer geweest. Iedereen die kijkt naar die gletsjer, dat is hoe dik is en die kijkt naar de kleur. En daar zie je dus in het ijs ook blauw. Maar niemand die zich afvraagt, waarom is dat ijs nou blauw? Waarom is een ijsklontje nou blauw? Dus toch achterlijk. Er zit er geen, geen pigment in, niks. Hoe komt dat? Dat dachten ze vroeger ook Dat het een soort kleurstofje, net als een zakje blauw, wat je vroeger had om de was wit te krijgen. Maar de mensen kijken naar die gletsjer en die zien hoe klein en hoe groot die geworden is, maar de kleur. Dan komt niemand en zegt: God, wat is dan blauw? Wat raar, hoe komt dat? Dus dat verbaast me dan weer. Maar dat is misschien dan ook weer de deformatie van het brein. Kijk, oceanografie is natuurlijk niet alleen de kleur van de zee, golf. Stromingen, dat, dit, dit is zo'n klein gedeelte. Alleen die kleur is nou zo leuk, je kan die wel gebruiken om iets van de verandering van onze oceanen vast te stellen, vast te leggen. En misschien wel helemaal niks, misschien is er helemaal niks veranderd. Nou, dat is dus ook een resultaat. Al Marcel Derland, marine opticus. Dit was Studio It's daar Tot volgende week, dan gaat het over lucht dus. Tja, Goodbye. het zat eraan te komen. Goodbye. Zoiets voel je aan je water. Goodbye. Onvermijdelijk. Goodbye. Zelfs een programma als Studio Itzeda kent een einde. Wat vliegt de klok als het gezellig is? Goodbye. Volgende weekzelfde tijd,zelfde tijd, zender, Bye. afgesproken. Bye. De kardinalen zijn in Rome bijeen om een nieuwe paus te kiezen. Daarom praat twee dingen de maandagen in maart